Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in de Britse conservatieve partij... de vertrouwensstemming over partijleider en premier May. Ze heeft ongeveer 160 conservatieve lagerhuisleden nodig... die haar steunen. En volgens diverse Britse media gaat dat lukken. May heeft achter gesloten deuren een toespraak gehouden... voor de conservatieve fractie. Volgens een parlementslid is ze, zei ze dat ze niet uit is... op vervroegde verkiezingen... en dat ze de partij niet wil leiden bij de verkiezingen in 2022. De stemming die nu begint is geheim. Straks na negenen wordt de uitslag verwacht. In Rotterdam is een vrouw van 21 in haar huis doodgestoken bij een ruzie. De politie pakte later op station Eindhoven een verdachte van 23 op... die bij haar in de buurt woont en een bekende van haar is. De Rotterdamse politie onderzoekt wat er aan de steekpartij vooraf is gegaan. Het OM eist taakstraffen van 40 uur tegen drie mannen wegens het verspreiden van teksten die voor homoseksuelen beledigend zijn. De drie schreven de teksten in een folder met citaten uit de Bijbel, de Torah en de Koran. Die folder stopten ze dus in 2016 in brievenbussen in Amsterdam. Er werd onder meer beweerd dat veel homoseksuele ouders kinderen misbruiken. De verdachten zijn 29 en 39 en hebben alle drie bekend. Ze verklaarden dat ze aandacht wilden vragen voor een familie in Engeland... van wie de kinderen uit huis werden geplaatst... en vervolgens werden geadopteerd door een homoseksueel stel. Michael Cohen, de voormalig advocaat en zaakwaarnemer van president Trump... is veroordeeld tot drie jaar cel. Cohen heeft bekend dat hij onder Ede heeft gelogen. Dat gebeurde toen hij door het congres werd gehoord... in het onderzoek naar de rol van Rusland... bij de presidentsverkiezingen van 2016. Hij bekende dat hij schuldig is aan bankfraude, belastingontduiking... en aan het overtreden van regels rond campagnefinanciering. Het weer, vanavond en vannacht kans op lichte vorst. Morgen en vrijdag rustig en koud met wat zon. In de nachten vriest het licht, in de middag wordt het een graad of twee. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken veroorzaken nog veel vertraging, bijvoorbeeld op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof bijna een uur oponthoudt, daar zijn twee rijstroken dicht... En op de A10 de ring zuid van Amsterdam richting het noorden. Ook een ongeluk tussen Amsterdam-Oud-Zuid en amsterdam Geuzenveld, Daardoor 20 minuten vertraging. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Maar nog drie kilometer file tussen knopen de Hoek en de Schipeltunnel. Je bent daar vijf minuten langer onderweg. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is nog lang geen kerstluisteraars, het oh, oh. is toch, dan maak de kerstman hier toch al naast me zitten. Hij is nog een beetje verkouden, zo te horen. Kerstman, gaat het goed? Met... Okay. Nou, het gaat goed hoor, Klaas. <laughs> <laughs> Jij zit weer in, Sp in Spanje? Nee, ja, ik zit weer in Spanje, ja. Ja, ja we hebben direct contact hè, in Nederland. Ja, zeker, ik, ik, ik, ik zit al weer lang onder. in Spanje, maar ik luister mee naar ZFM, eh, Ono. Ja, dat doe ik ook. Uh, onze collega, de kerstman, ja, is onderweg, het is nog geen kerst, het is nog lang geen kerst, maar ja, het is toch wel een heerlijk sfeertje altijd. Dus we beginnen maar met een mooie overture van de carpenters. Christmas Portrait. Want eh, zoals de doen gebruikelijk luisteraars... Dus kunt u twee uur lang luisteren naar Easy Listening Music. Zowel Arno Hulshof als eh, ondergetekende Cheryl Duijf... hebben heerlijke muziek voor u eh, meegenomen vanavond... Uh, uh, muziek om lekker achterover te leunen. Niet al te ingewikkeld, gewoon lekker relaxed. Genieten. Ik oh, vind ook alles Cooper, denk ik nou. Ja. <laughs> van een beetje rammer. <laughs> uh, we houden het rustig gewoon toch? Ja, oké. Okay. van uh, helaas niet meer uh, bij elkaar zijn de carpenters... omdat de vrouw uh, Karen Carpenter helaas is overleden. Oh nou, jij hebt ook uh, mooie muziek meegenomen, heb begrepen, toch? Ja, natuurlijk, uiteraard. Vertel. Ik heb een uh, nummer meegenomen van uh, dochter, namelijk, vind ik wel grappig om te zeggen... van een melkboer en een karate in, uh, in, in een karate-instructie, ja. En een melkboer En van een melkboer. Nou, ja. wat, een, uh, wat een combinatie. Ja. Die elkaar ooit hebben ontmoet. <laughs> dat ben ik wel eigenlijk nieuwsgierig. Tussen maar. de koeien, denk ik. Ja, denk ik. waarschijnlijk, ja. ja. Maar het is in ieder geval een Britse zangeres. En ze is bekend uh, werd, uh, als Baby Spice van de meidengroep Spice Girls. En het is Emma Lee Bunton. En zij heeft een nummer gemaakt. En dat heet... What to You So Long? Spicy girl, ja van de spice girls hè? ja en ja, zo klonk ze ook. Ze klonk bijzonder spicy. Moet ja, je. ja, ja, ja. <laughs> ik, ga, ik ga er even een draaien voor mijn lieve vriendin Yvonne uh, en ja, het is een Elvis Fan, dus uh, dat ligt voor de hand. are meant to be. Yvonne Lindeman, I can't help falling in love with you. Elvis Presley. Hey, of, ja. Hey, ja. Uh, ja, ik had, maakte net natuurlijk wel in eerst instantie een grapje. He. Ik zei van uh, Alice Cooper of zo. Uh. Ja. Nou, maar, ja, maar uh, geen Alice Cooper, maar dan toch wel uh, Bon Jovi heb ik meegenomen. ook uh, hey. een uh, jongen die van forse muziek ja, houdt. Ja, die van forse muziek houdt. Maar ja, dit is toch wel even een ander, iets ander nummer. Nou, Luister ben, maar, ja. Bon Jovi met All About Loving You. I took some shots and fell from time Ja. Of het anders he? Ja, voor mij heel onbekend. Ja, Bon Jovi. Ja. Bon Jovi, niet bon Jovi ja, ik wou zeggen. Maar uh, dit nummer, in ja. ieder geval, ja. Nou ja, ik heb al eens eerder een zeer nummer van hem ook gedraaid. Een heel rustig nummer. Ik weet ja. niet meer welk nummer dat was. Oké, dat werd ook vergeten. Ja. Oh, Alzheimer Light. Hé, Ono, Celine Dion, ben jij er wel fan van, toch? Ja. En uh, die zingt het bekende Lennon-nummer, War is over, oftewel uh, Happy Christmas. So this is Christmas. What have you done? Another. Ja, war is over, was me waar. Dat, ja, er is het al, al jaren over. Er komt elke kerst weer terug en het gebeurt nooit natuurlijk. Nee, er wordt uh, miljarden en miljarden aan verdiend. Aan de wapenindustrie. wapenindustrie en de oorlog. Ja, ja. Oorlog. ja, helaas. Helaas wel, ja. ja nou, we die, met de kerst maar een beetje wat uh, rustiger aan doen. Die, die verschrikkelijke aanslag weer in Straatsburg. Uh, Straatsburg. Ja, dan gaan ze denken van, ja, uh, hier zo in Nederland. Ja, het? we willen niet op ingaan, Rutte. Nee. Die drukt tegelijk... Dan vragen ze, wat moeten we met al die geradicaliseerde moslims? Wat, wat moeten we ermee? Nou, ja, het kan... ook diegene die... die dus die, die staat nu terecht, zeg maar. Een, een, een, een Iraniër of een Syriër, geloof ik. Die is vanuit Duitsland hier naar Nederland gekomen. Die heeft dus in Amsterdam, geloof ik, een paar mensen neergestoken. Of een, een overleden is. Ja. ja, wat moet je daarmee? Ja, terug. Ja. Terug. Nou uh, ja. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, ja, ik vind het moeilijk, hoor, dat ze... Erop ze om daar... Uh, Drops in ja, de oostvaarder ja. vaarder plassen. En, uh, oh. Vergis je eigen in een hert. Ja, zag ik. Oh. Dat is wel heel, heel grof. Uh, ja, nou, je ja. weet niet wat die mensen mee hebben gemaakt ook weer. Hè? Uh, uh, wat? Ze, nou, uh, ik, ik weet niet of diegene is, was geradicaliseerd. Maar misschien heeft hij wel wat meegemaakt daar in Syrië. Dat, uh, dat, uh, ja. Wat ja. geklapt is uh, er bovenin. Ja. Die zitten er ook tussen. Hè? Ja, nou, dus is niet ja. alleen maar uh, nou, wat ze gekozen voor heeft. Uh. Maar goed. Laten we lekker uh, muziek uh, gaan ja, draaien. Ja, vind ik ook. Ik heb een nummer meegenomen van uh, Dana Winner en uh, Piet Veerman. Nou, dan weet jij het wel. Oh, oké. Okay. Toch? Ja. Beste wind, hè? Ja, beste wind. Oké. Okay. Ik dacht, dat ga jij gelijk zeggen. <laughs> On the hill Ja, het nummer Mooi, op de op de zicht, Ja, op zich. Het, pracht, het prachtig nummer. En yep. Piet, Piet Veermann heeft toch ook wel een geweldige stem, vind ik? Ja. ja, dankzij de paling is, is het <laughs> ja, ja, het smeert <laughs> de keelbomen. Het smeert he? de keel, ja. Ik ben niet paling liefst Ja. Hey, uh, we, we, Dana Winner hoorden we ook natuurlijk. En die heeft natuurlijk ook best wel kerstliedjes zullen we, ja, ja, ja. opgenomen. Hè? Zullen we eens uh, luisteren naar de, de kleine Durmerboy. Ja. Of, uh, Dana Winner. Dank u, dank u. Dank u. Dat is niet voor jou. Ja, daarna winnen we uh, met uh, Little Drummer Boy. Hoe vaak zal dat nummer al gecoverd zijn? Oh, heel wat keren. Maar ja, er zijn al heel veel uh, kerstnummers natuurlijk, hè? Ja. Die doen veel uh, artiesten. Dat, dat klopt, ja, klopt helemaal. Dan lang, krijg je nu weer de jongere artiesten. En die gaan dat ook doen. Dus dan ja. komt er weer bij. Ah, het zou wel ja. leuk zijn als er nou eens een nieuw kerstliedje uh, werd uh, ja. Dat heeft alleen Clark met zijn vader, met geloof ik, vorig jaar of dat jaar daarvoor gedaan, hè? Ja? Dat is op, Ja, we die ook draaien. laten horen. Ja, daar ben ik al heel nieuwsgierig naar. Ja, en jij hebt natuurlijk ook weer... Ja, ik heb ook weer wat voorstaan. Ik ga weer even terug naar de jaren zeventig ongeveer. Een tijd geleden. Een hele tijd geleden, man. De tijd dat ik altijd naar de discotheek ging, Oh. Ook hier in Zandvoort. Mocht je daar binnen? Mag de, jij ja, binnen? ja, ja, ja. Oh. altijd er binnen. Ja, ik zag een stuk ouder eruit. Ik had al een baard, joh. <laughs> Leek op een moslim. Ik, was, ik dus was vijf jaar he. toen had ik al een baard joh. <laughs> leek, je, leek je al op een moslim nu zijn? Dus, ja. <laughs> Jaren 70 hier ook in Zandvoort, Tintin. Ja. En je had nog een. Uh, Caramella? Je had nog een uh, discotheek. Uh, Caramella hier in Zandvoort. Ja, maar Tintin niet, niet, zat in de Halterstraat. En ja. dan als je door de Halterstraat helemaal. Uh, nee, je ging naar de. Uh, God, wat heet het nou? Uh... Na nou God? Ja, uh, waar de winkeltjes allemaal zijn, uh, richting het station. Ja. Dus als je rechtdoor ging, dan kwam je, op een moment, kwam je op een gegeven moment... in een ijsplitsing een beetje, geloof ik. Ja, dus dat is de Alte-Houtenstraat, is dat. En in, in, in, in, in die hoek, zeg maar, ja. op de hoek daar zo... daar zat ook een discotheek. Alleen, ik kan niet meer op die naam komen. Oké, okay, nou, ik weet dat er... Maar het was ook een duidelijke grote discotheek. Maar daar uh, stond ik wel eens uh, vaak te dansen. En ook op dit nummer van de Commodores. Three times a lady... We ja, was gaan dansen, slijpen. Nee, we slijpen. my mind. And now... There's something I must say out loud You once, twice, three times you want. Ja. Lekker nummer, Mr. Lionel hey? Ridgie. Yes. Was dat nou met de Commodores of was het al in zoveel tijd? Ik weet het eigenlijk niet. Dit, dit, het, minste, het nummer staat al onder de Commodores, Times Lady. Hé Orno, weet je wat het vannacht wordt? Uh, koud. Het gaat, gaat echt niet sneeuw hoor, net zoals vorig jaar. Het wordt een de cold December de night. Ja, vorig jaar hadden we sneeuw. Echt waar? Vandaag, ja. Ik heb al een paar foto's op de tijdlijn gezien. Twinkling up the lights The Santa Kills fill the hustle Oh, Satanic Nick has taken flight With a heart on board So please be careful Each year I ask for many different things But now I know What my heart wants you to bring So please just fall in love with me This Christmas There's nothing else Christmas, It won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. A tree that smells of pine, a house that's filled with joy and laughter. The mistletoe says, Stand in line, loneliness is what I've captured can be a holy night It's cozy on a by the fireplace And then those Christmas lights So please just fall in love with me This Christmas There's nothing else that you and me This Christmas I won't be wrapped under a tree I want it last forever So kiss me on this cold December night I'm yours for the taking They Call it the season of giving I'm here, I'm yours December night. Mm -hmm. You call it season of giving. I'm here, yours for the taking. You call it season of giving. I'm here. I'm here. Nadat hij dit album heeft opgenomen, werd zijn zoontje ernstig ziek. Ik weet niet hoe het afgelopen is met het kind eigenlijk. Maar in ieder geval, uh, ja, het kanker, Kinder, kinderkanker. En uh, uh, Michael Bublé is toen een hele tijd uit de relatie gegaan. En hij is pas weer begonnen met zingen. Uh, ik, ik heb begrepen dat het kind uh, het garet heeft, dat het kind nog leeft en zo. Dus Dan uh... dat kunnen we altijd nog even opzoeken. Ja, maar hij heeft een prachtig uh, kerstalbum gemaakt uh, ja. een aantal jaar geleden... een uh, grote hit geweest uh, in Amerika, dat album, uh, rond de kerstperiode. En uh, ja, ook specials uh, met uh, beelden daarvan op televisie... met uh, speciale clips van elk nummer wat hij uh, op, de, op het album heeft gezet. Wat ga jij voor ja, draaien? Lekker. Uh, ik blijf nog eventjes in dezelfde tijd als uh, net uh, van, uh, van de Commodores. Ja. En uh, daarom gaan we door met uh, Earth, Wind and Fire... Say oh. away. Okay. zuiver gezongen met een falsetstem of oftewel een kopstem. Oké. Okay. Earth, wind en fire. Met ik de... ik merk nu uh, trouwens dat ik, uh, ik zeg even van Soms wordt er misschien een even een geluid dat het even te kraakt of tikt of stopt of, Maar dat is dat is, Ik kan niet te veel doen op uh, internet. Dan begint Nee, te... Nee, Maar gaat de computer vertragen. Ik denk hem. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. Maar ja, het is toch gewoon een gewone verbinding vanuit. Uh... Maar we waren gered. Ja. Bij de bel. Safe bij de bel. De Bijus. Oftewel Roman Gibb. Ja, dan nou loop ik in uh, gebroken Hartlaan hè, of zo. Hè? <laughs> ik weet niet of die in Haarlem ook bestaat. Je hebt de Spanjaardlaan natuurlijk. Ja. De gebroken Hartlaan ook misschien wel. Ja, ik, heb, Hard uh, ik heb nog eventjes wat gezocht. Uh, ja. Nou, ja. Er staat verder niets in de Wikipedia van, uh, over Michael Bublé. Oh. Maar wel uh, in de Telegraaf op 8 juli. Ja. Uh, het hele verhaal, maar het, uh, in ieder geval het leven van de gezin Bublé... ziet er nu stuk vrolijker uit. Michael en Louisanne verwachten over drie weken een dochtertje. Dus hij is inmiddels alweer een uh, halfjaartje... Vader uh, geworden van een uh, dochter. Dus het, uh, maar het, het staat leven, niet bij of dat jongen. Zoontje, jongen. zoontje dus. Uh, dus uh, hij heeft gewoon uh, twee, twee zoons en één, uh, één dochter. Nee. Okay, okay. Dus het kind is in uh, goede gezondheid. Oh, gelukkig maar. Safe bij uh, de bel. De bel, ik het, uh, jou uh, nou dat is... om. Ik bind jou de bel om. Nee, ja, dat dacht ik... ik al. Ik had de bel zeker. Uh. <laughs> jij mag het laatste nou, nummer voor het nieuws uh, mag... uh, Het is, het is, het is uh, eigenlijk een nummer uh, van je uh, safe bij de bel... maar uh, er kwam iemand uh, wel te laat. Genie, Come lately. Ah, ah, ja. Brian Highland. Oh, Highland. <laughs> you just a couple of days ago. I only met you and I want your loving soul. Ginny, come lay I only met you just a couple of days ago, and oh, my love for you has known. In Haarland met de Ginny, come lately. Ja, kijk op een klokje luisteraars. En het is... Uh, bijna ja, het eerste uur weer om. Ja, het zit er bijna Vliegt. weer op. Vliegt. Ja, the time flies Vlies. when you're having We're fun. fun. Hè? Ja. <laughs> Zo gaat dat. <laughs> We gaan uh, eruit met een uh, kerstwalsje, de Christmas wals. Nogmaals weer van de carpenters omdat ik het zo lekker, uh, lekkere muziek vind gewoon. Ja. En ga even genieten van een uh, kop koffie thuis. Ja, dat gaan wij ook even doen. En blijf luisteren tot negen uur natuurlijk. Hè. Ja, nog lekker een uurtje. luisteraars. Heerlijke, rustige muziek om lekker onderuit te zakken met een kopje koffie van een lange dag werken. We komen zo nog een vol uur bij u terug met nog meer lekkere rustige, easy listening muziek. Maar we gaan eerst naar het nieuws van 8 uur. ZFM wenst u allemaal fijne dagen en